Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Huisarts Tromp uit Tuitje Horen heeft mogelijk vaker... in strijd met de regels het leven van een patiënt beëindigd. Tegen de co-assistenten die in augustus aanwezig was... bij de dood van een terminale kankerpatiënt... zei Tromp dat hij wel eens een zak over iemands hoofd heeft getrokken. De Volkskrant heeft de brief gepubliceerd... die de co assistente na de gebeurtenissen schreef... en die bij de inspectie belandde. Ze liep een tijdje mee met de huisarts. Trump gaf de terminale kankerpatiënt 100 keer de normale dosis morfine. De huisarts werd door de inspectie geschorst en pleegde daarna zelfmoord. Tien weken na het uitbreken van de grote brand in het noorden van Californië is het vuur onder controle. De brandweer zegt dat een gebied van ruim 100.000 hectare is verwoest, bijna zo groot als de provincie Utrecht. De brand is volgens de autoriteiten de op twee na grootste uit de geschiedenis van Californië. Hij brak op 17 augustus uit toen een jager een vuurtje stookte. Het bestrijden van de Vlammenzee heeft zo'n 127 miljoen dollar gekost. Het verwoeste gebied bestaat vooral uit bos, maar er zijn ook elf huizen in de as gelegd. De toeristische vallei en het Yosemite National Park bleef ongeschonden. De Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan stapt uit het parlement. Hij vindt het na een actieve politieke loopbaan van 49 jaar tijd voor verandering. In een interview op de Surinaamse tv zei Venetiaan dat hij al eerder had aangegeven uit de politiek te zullen stappen. Hij zegt voor de verkiezingen van 2015 plaats te willen maken voor een jongere generatie. Venetiaan was vanaf 1973 minister en parlementslid, maar hij werd vooral bekend als president van Suriname. Die functie bekleedde hij 15 jaar. Het weer vanuit het westen klaart het op, het wordt overal droog. Overdag veel zon, kleine kans op een buit, wordt 16 tot 19 graden. En morgen dan vallen er veel en soms stevige bijen... mogelijk met onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Wordt Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het vierde uur van Woord. Ja, u wordt ermee doodgegooid. Het is crisis en we zitten er nog middenin. Ook al lijken de berichten langzamerhand wat positiever te worden. Maar zo'n crisis is natuurlijk niks in vergelijking tot wat mensen in oorlogsgebieden meemaken. Dat is niet even op de helling hangen, maar dat is gewoon de diepte instorten en... Het verandert natuurlijk de levens van mensen die erbij betrokken zijn, definitief. Ontwrichtende gebeurtenissen, mensen en zelfs ziektes... mensen die dat dus meemaken en zelfs ziektes, daar gaat het dit keer over in woord. In dit uur, de Spaanse burgeroorlog, in december 1938, 75 jaar geleden... Keerde enkele honderden Nederlandse Spanje-strijders terug naar ons land. Ze hadden daar in Spanje gevochten aan de wettige kant van de Spaanse Republiek... die in een bloedige oorlog verwikkeld was met de troepen van generaal Franco. Franco die werd gesteund door Duitsland en Italië. Frankrijk en Engeland die hadden gekozen voor non-interventiepolitiek... Ze bleven neutraal, ondanks de inzet van zwaar materieel... en troepen van Duitse en Italiaanse zijde. De republiek werd wel gesteund door de Sovjet-Unie... en door de internationale brigade, vrijwilligers... uit alle delen van de wereld die de bedreigde republiek te hulp schoten. In september 1938 vroeg de Spaanse regering... de internationale brigade zich terug te trekken uit Spanje... en dat deden ze eigenlijk in de ijdele hoop... daarmee Frankrijk en Engeland alsnog aan hun zijde te krijgen... Het duurde nog tot december van hetzelfde jaar, 1938... voordat het eerste transport met Nederlandse strijders terugkwam naar huis. Yvonne Scholte maakte er een programma over. Luistert u naar De Terugkeer van de Spanje-strijders. November 1938. Op het Nederlandse gezantschap in het zwaar gehavende Barcelona wordt koortsachtig gewerkt aan de voorbereiding van de terugreis van de Nederlandse Spanje-strijders. De gezant in Barcelona die de terugreis moet organiseren is een Duitser. De heer Francisco Slosser. Gezant zijn was in de jaren een bijbaantje en je hoeft er niet per se Nederlander voor te zijn. Slosser laat op 1 november 1938 aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken weten zo vaststelling de aantal der nog in de internationale brigaden befindlichen Nederlandse vrijwilligen, heb ik mich zunächst met het Spaanse Ministerium der Landesverteidigung in verbinding gezet. Om het aantal Nederlandse vrijwilligers in de internationale brigade vast te stellen, heb ik contact opgenomen met het Spaanse ministerie van Defensie waar ik echter geen bruikbare informatie kreeg. Omdat navraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ook niets opleverde... heb ik navraag gedaan bij de Internationale Commissie... die toeziet op de terugtrekking van de buitenlandse vrijwilligers. Daar heeft men mij met de grootste bereidwilligheid het volgende meegedeeld. Scandinaviërs, Duitsers voormalige Oostenrijkers, Duits-Zwitsers, evenals Hollanders... zijn in één groep opgenomen die op ongeveer 750 eenheden wordt geschat. Daar komt nog een twintigtal bij dat nog in het ziekenhuis ligt. Men is bezig deze 770 mensen op nationaliteit in te delen... waarbij het voor Holland om hoogstens 150 man gaat. Generaal Jaalander uit Finland... beloofde mij deze lijst zo snel mogelijk te doen toekomen... En daarbij zoveel mogelijk aan te tekenen welke personen na 16 juli 1936 uit vrije wil de Spaanse nationaliteit hebben verworven. juli 1936 uit eigenem willen de Spaanse staatsangehörigkeit hebben. De vraag naar de nationaliteit van de Spanje-strijders houdt de ministeries in Den Haag ten zeerste bezig. Er bestond en bestaat een grondwetsartikel... dat het treden in vreemde krijgsdienst verbiedt. In de zomer van 1937 is er nog een koninklijk besluit aan toegevoegd... dat in het bijzonder het treden in Spaanse krijgsdienst verbiedt. De Spanje strijders waren dus allemaal, vaak zonder dat ze het zelf wisten... stateloos geworden. Dan besluit de Spaanse Republiek om de internationale brigaden terug te trekken. Minister-president Negrin houdt in september 1938 een reden voor de Volkenbond in Genève. Het idee dat wij afscheid moeten nemen van deze groep dappere mannen... vervult ons met grote droefheid. Met een edelmoedigheid die het Spaanse volk nooit zal vergeten... zijn zij ons te hulp geschoten in een van de moeilijkste momenten in onze geschiedenis. Zij hebben gestreden, niet uit klein egoïstisch eigenbelang... maar ter verdediging van de zuiverste waarden van vrijheid en rechtvaardigheid. Wij zijn ervan overtuigd dat zij zich ook nu weer... zij het met pijn in het hart... in dienst zullen stellen van de zaak waarvoor zij hun leven geriskeerd hebben. Gezant Slosser heeft het niet zo op met de mooie woorden van de minister-president. Dat zijn krokodilstrainen. In werkelijkheid is dat een ongerechtigheid. Die Dat zijn krokodillentranen. In werkelijkheid is het toch onrechtvaardig om deze overlevende vrijwilligers. die, dunkt mij, recht hebben op iets meer dan gloedvolle woorden. die veel eer dezelfde roem als hun dode kameraden verdienen. om die nu eenvoudigweg op straat te zetten. Mogelijk dat een deel van hen tot de klasse van internationale avonturiers behoort. Maar velen hebben toch uit puur idealistische overtuigingen voor de zaak van de republiek gekozen. Waarvoor ze, hoe verschillend we hier ook over mogen denken, toch zeker ons respect verdienen. Onze achtung beërcent. Slosser heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken al eerder laten weten dat hij niet onverdeeld gelukkig is met het collectief ontnemen van de Nederlandse nationaliteit. Hij dringt aan op strikt individuele beoordelingen. Buitenlandse Zaken stuurt de brief door aan justitie... met in de kantlijn een persoonlijke aantekening van minister Patijn. Ik ben het eens met Slosser. Hij of de consul beslissen. Ik vind het volstrekt geen verlies... wanneer wij zodoende enige communisten als landgenoten verliezen. Ik, ik leef ermee mee met de politiek... Politieke situatie van die tijd. Herman Scheerboom, nu 96, toen een jonge communist. De opkomst van het fascisme in Duitsland, aan de macht komen van Hitler, de, de jodenvervolging, de terreur die hij uitoefende. en alles. Eh, aan onze grenzen dus. Nou, dat dacht mij we moeten iets doen. En in Spanje was die oorlog aan de gang die door Hitler gesteund werd. Die, die stuurde daar zijn eigen leger naartoe om, om Franco te helpen. Zo'n 60.000 man. En al die dingen bij elkaar. En het feit dat, dat de Duitse bommenwerpers... Quernica laat gooiden. De, de, de, en dat soort dingen. Dat, dat wekte een zekere woede en een gevoel van... er moet iets gedaan worden. Veel Nederlanders hebben deelgenomen en hoeveel zijn omgekomen in de Spaanse Burgeroorlog is nooit met precisie vastgesteld. De schattingen lopen uiteen van 600 tot 800, waarvan er rond de 300 zouden zijn gesneuveld. Herman Scheerboom is een van de laatste overlevenden. Hij vertrok in 1937. Nou ja, en ik werd dus naar een van de kamp gestuurd, waar hij een korte militaire opleiding kreeg. Je leerde een paar woorden Frans. Uh, je moest weten wat rechts was uh, en wat links was. was. Je kent de rechts uit. Dus zo. Dat je de bevelen kon uh, begrijpen. En je kreeg een geweer om te leren hoe je met een geweer moest omgaan. Want ik was zelfs niet in dienst geweest in Nederland. Dus ik had geen enkele ervaring op dat gebied. Maar ja, nou, je, je had een hele korte opleiding... In Den Haag ging je naar een ander depot... van waaruit je naar het front gestuurd werd. En ja, ik weet nog dat ik op een patrouille werd gestuurd. Met een schalde chris verhoeven. En... Er was nog eentje bij. Oh ja, ook een elke ook de Vries. En we waren op een landweg. En... Dat was ergens een, een stuk groot uh, rotsblok. En daar vandaan konden we observeren... dat de troepen van Franco over de heuvel... en de overkant van het dal verder trokken. op Het gebied waar het rond was. En terwijl we dat observeerden... stond die Auken de Fries... die stond een, een beetje zichtbaar opgesteld en die, werd, die kreeg een kogel in zijn hersens. was gelijk dood. Dat gebeurde zo twee meter van je af. Vreselijk. Je gaat met je drie over twee, Je komt je tweeën terug. En je kan niks doen om hem te helpen. Want je ligt onder vuur. Je moet dekking blijven zoeken achter die rots waar we waren. En ja. Dat nou, we gewoon moeten afwachten tot de zaak weer een beetje veilig was dat we weer terug konden naar onze eenheid ja, en daar hebben we dus ook meteen gemeld dat die ook in de vies doodgeschoten was en toen werd er gevraagd of ik bereid was om daarnaartoe terug te gaan om het papieren op te halen en dat hebben we gedaan in mijn eentje ben ik teruggegaan naar die plek... heeft ze papieren uit zijn kleding gehaald... en die heb ik mij teruggebracht. Om daarmee konden ze dus verder familie in Holland uh, op de hoogte stellen... dat hij ook uh, overleden was. Ja, dat zijn heel moeilijke momenten als je zoiets mee mag. De maand november 1938 is er intensief contact tussen Slosser in Barcelona... en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Op 12 november ontvangt Slosser een telegram. Transit Nederlandse vrijwilligers door Frankrijk alleen toegestaan mits. Primo. Vrijwilligers in bezit, door Franse consul Barcelona geviseerd... laissez-passer. Stop. Secundo. gezantschap Parijs zendt autoriteit naar Barcelona... Voor begeleiding vrijwilligers tot Nederlandse grens. Zodra u meldt, vrijwilligers gereed. Stop. Vrijwilligers die Spaanse nationaliteit verwierven moeten voorlopig in Spanje blijven. Hangende beslissing, toelating Nederland. Stop. Twee dagen eerder, op 10 november 1938, heeft het ministerie van Justitie een schrijven gericht aan den heer inspecteur der Koninklijke marechaussee, Bureau Grensbewaking en Rijksvreemdelingendienst. Betreffende terugkeer van vrijwilligers uit Spanje. De vraag of zij na uit Spanje te zijn teruggekeerd... in ons land kunnen worden toegelaten... kan in het algemeen bevestigend worden beantwoord. Wel is het gewenst dat aan deze personen wordt medegedeeld... dat zij zich in ons land van alle politieke actie hebben te onthouden... Mochten zich onder de teruggekeerde personen bevinden die als agitatoren van extremistische groepen of om andere reden in ernstige mate gevaarlijk voor de openbare orde moeten worden geacht, dan zullen deze in afwachting van mijn nadere beslissing zijn aan te houden en als passant in te sluiten. Over hoe de onbezuiste jongelingen die het gewaagd hadden zich in vreemde krijgsdienst te begeven geclassificeerd moeten worden, bestaan duidelijke meningsverschillen. De Nederlandse zaakgelaste in Barcelona, Slosser, een Duitser, is het ruimhartigst. Daar is zich gelijk viel op communist of anarchist... tot schließlich om Holländische jongen handelt. Of het nu anarchisten zijn of communisten, schrijft hij... het gaat toch om Hollandse jongens? De Hollandse consul in Marseille denkt daar heel anders over. De wending die de gebeurtenissen in Spanje nemen... doet mij vrezen dat ik binnenkort een belangrijk aantal Nederlanders... op mijn consulaat zal zien die mijn hulp zullen inroepen. Zij zullen natuurlijk hier aankomen, geheel berooid... en zonder enige hoop zich hier te kunnen redden... of op eigen gelegenheid naar Nederland weder te keren. En ik riskeer hier ene kolonie van Nederlandse vagebonden te krijgen... die het mij voortdurend lastig zullen maken. Terug naar 29 oktober 1938. Barcelona neemt afscheid van de internationale brigade. Una sola unión, hombro con hombro, unidos todos, hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales abajo los... Dolores Ibaruri, de roemruchte viva Passionaria, spreekt de mannen toe. Viva Het no passeran, ze zullen er niet doorkomen. De strijdkreet van de antifascisten schalt door de straten. No pasaran. No pasaran. Frans Oort weet het zich nog precies te herinneren. 38, ja, parade van La passionaria Op de. de Ramla. Heel Barcelona was er gelopen. En de Russische. de jacht, de, de, de, de Russische. Jachttoestellen, In Rusland had geen bommenwerpers aan. Wel, de jacht om de bommenwerpers te bestrijden, die vroegen heel laag. Daar hebben je nog een papier van over ons heen. Die gooiden papiertjes uit. Salut, kameraden van de internationale brigade. En daar stonden we te juichen. En die bevolking, daar kwam ook maar geen lente aan. Hè. En dat was zo overweldigend. En de pensionaria, ze jachten kameraden. En dat werd allemaal vertaald hoe daar. En die waarschuwden, ze hebben niet naar haar geluisterd... dat het fascisme zou toeslaan. Ze zegt, kameraden, nog is het niet te laat. En dat fascisme heeft wel toegeslagen. In Barcelona verlopen de voorbereidingen... voor het transport van de Spanjestrijders naar Nederland moeizaam. Eind november 1938 is nog steeds geen datum voor vertrek vastgesteld. De Fransen zijn er nog niet uit... of er politie of mogelijk militaire begeleiding noodzakelijk is. Resant Slosser bericht op 28 november dat hij in Caleglia is geweest, 60 kilometer ten noorden van Barcelona, waar de Nederlanders zijn samengebracht. Die mensen maken in het algemeen geen slechte indruk. Man ziet wenig verbissende revolutionairsmenen. Wel, aber veel offene onzoet. De mannen maken in het algemeen geen slechte indruk. Er zijn er maar weinig met verbeten trekken. Wel veel open en betrouwbare jongensgezichten. Ik had een paar pakjes sigaretten en Hollandse sigaren meegenomen... en die werden met bijna kinderlijke vreugde in ontvangst genomen. Uit betrouwbare bron is mij verzekerd... dat het voor 80% brave borsten en goede kameraden zijn. 20% kan gerangschikt worden als avonturiers- en lompenproletariaat. Zogenaamde intellectuelen, die onder de Duitse vrijwilligers in de meerderheid zijn, schijnen onder de Nederlanders maar in geringe mate aanwezig te zijn. Als kapitaan fungeert een Petrus Laros, Piet genaamd, die op mij geen slechte indruk heeft gemaakt. Ik heb altijd in een Duitse brigade gediend, in het Grané-bataillon. Maar later zijn die Hollandse vrijwilligers gekomen. En toen hebben wij een eigen compagnie gevormd. Want ik was dan de kapitein van de compagnie Hollandse Zeven Preventie. Die strijd was hard, breed. Maar ja, wij hebben de non-interventie... die heeft de hals gebroken. Dat is een van de grootste oorzaken... dat wij eigenlijk hebben moeten capituleren. Piet LaRos, geuzenaam Hollander Piet... en zijn vriend Rien Dijkstra. De fascisten zelf waren gauw uitgeschakeld. Maar Hitler en Mussolini die zagen dit en hebben toen troepen gestuurd en vliegtuigen. We werden direct gebombardeerd rechtstreeks vanuit Duitsland en Italië. Uh, Franco die werd gesteund door de hele kapitalistische wereld. En toen de internationale brigade teruggetrokken was, toen bleven de fascisten. En toen zijn wij gedemobiliseerd in 1938... En die kwamen dan de heren van de Wenselkamer om dat konden leren, wij moesten allemaal over het papier... en er waren vele jongens, Duitse immigranten, Duitse kameraden... die niet terug konden naar land. En ook Italiaanse kameraden, maar allemaal fascistisch. Maar wij konden dan terug naar Nederland... met de nodige verzorging dat wij staat op werden. Zaterdag 3 december 1938 is het zover... 117 Nederlanders vertrekken naar het Spaans-Franse grensplaatsje Cerber... waar ze opgewacht worden door de consul tenis, de heer de Kuiper... die opdracht heeft gekregen hen te begeleiden. In Cerber aangekomen blijkt de trein, die rond half negen had moeten arriveren... nog op zich te laten wachten. Uit het verslag dat de Kuiper stuurde aan buitenlandse zaken... De spoorlijn van Barcelona naar de grens wordt herhaaldelijk vanuit vliegtuigen gebombardeerd. De treinengang is daarom zeer onregelmatig en de vertrektijden worden geheim gehouden. Men bereidde mij erop voor dat een vertraging van verschillende uren kon intreden... en dat de controle te Cerbère en het verschaffen van een maaltijd dan nog minstens drie uur zouden vergen. Om kwart over twaalf, dus met bijna vier uur vertraging... Stormden de met Spaanse vlaggen een groen versierde trein het station binnen. Ik stelde mij terstond in verbinding met het commando van het transport. Het bleek een vrouw te zijn die als politiek commissaris optrad. Om half één kon de controle beginnen. Toen de 117 personen die het contingent vormden... binnen het uur alle bleken te zijn gecontroleerd en reeds aan de maaltijd waren... heb ik besloten ten koste van alles toch nog te vertrekken... Niet zonder enige moeite stemde de stationschef erin toe... dat voor de gereedstaande trein nog twee wagons werden aangehaakt. Ik moet hierbij vermelden dat dit overhaast vertrek niet mogelijk was geweest... indien ik niet van alle betrokken instanties zoveel medewerking had ondervonden. Alleen de Spaanse commandanten en een aanwezig communistisch kamerlid uit Lyon... protesteerden... Maar de mannen zelf werkten mee nadat ik hen beloofd had... dat zij sint Nicolaasavond in Nederland zouden vieren. De avond voor vertrek van het transport is uit Den Haag nog een telegram gestuurd. Deelneming of bevordering van demonstraties bij hun terugkeer is hun verboden. Stop. Verzoek de Kuiper dit vrijwilligers mededelen en hiertegen waarschuwen. Stop. Consul de Kuiper kan Den Haag geruststellen. De houding der Nederlandse vrijwilligers was zeer rustig... en ook van Franse zijde werden geen allerlei betogingen gehouden... nog uitgelokt. Tijdens het oponthouden naar Bonn... verschenen aan de trein drie leden van het plaatselijk communistisch comité... om de kameraden te begroeten en enige pakjes sigaretten af te geven. Van manifestaties was geen sprake. Te Toulouse, waar ik zeker communistische actie verwacht had... waren zes politieagenten op het perron aanwezig, maar geen betogers. Te Parijs waren wel enige geestverwanten op het station aanwezig... maar alles verliep vrij rustig. Het was mij gebleken dat de mannen in Spanje gedurende de laatste tijd... onvoldoende waren gevoed en dat zij een onverzadigbare honger hadden. Aangezien het transport eerst om 14.42 uur in Roosendaal zou aankomen... heb ik te Parijs gevraagd dat de Brussel, aankomst 12.16 uur, brood en koffie aanwezig zou zijn. In Brussel heeft het transport voor de nodige consternatie gezorgd. De consul meldt in een schrijven aan buitenlandse zaken... Nadat mij eerst zaterdag 3 december tegen half 1... toen de Belgische bureaus reeds gesloten waren... verzocht was een collectief reisbiljet te bestellen... van de Frans-Belgische naar de Nederlands-Belgische grens... waarvoor blijkbaar geen zorg was gedragen... zulks had bij de te Parijs... van de Compagnie de Chemin de fer du Nord kunnen geschieden hebben maandagochtend de Belgische spoorwegen... haar vriendelijke bemiddeling verleend. Aangezien de in Frankrijk verstrekte proviand niet voldoende bleek te zijn... werden op telefonisch verzoek van de heer De Kuiper... tijdens het oponthoud van de trein aan het Zuidstation Alhier... broodjes en koffie verstrekt. Een opgave van de gemaakte kosten gaat hierbij. Vanwege een Belgisch ontvangstcomité... werden sigaretten en chocolade uitgedeeld. Te Brussel was niet veel politie aanwezig en verscheen voor het eerst een veel talrijker delegatie van partijgenoten ter begroeting der kameraden. Hieraan schrijf ik toe dat twee der Nederlandse vrijwilligers tijdens het oponthoud kans hebben gezien ongemerkt uit de trein te verdwijnen. Naar ik van de marechaussee te Roosendaal vernam de twee enigen die in Nederland nog gevangenisstraf te goed hadden. Ik mogen in dit verband wel opmerken... dat de vrijwilligers zich, zolang het transport onder mijn leiding stond... zeer behoorlijk hebben gedragen. Bij aankomst te Cerber is de internationale niet gezongen. Wel brachten zij tegen hun geestverwanten te Parijs en te Brussel... het saluut met de gebalde vuist. Voor deze lieden de dagelijks gebruikelijke groet geworden. Gedurende de reis heb ik hen in kennis gesteld met de telegram van Buitenlandse Zaken... waarbij deelneming aan of bevordering van demonstraties werd verboden. Bij aankomst te Roosendaal hebben zij zich daaraan strikt gehouden... en een Sint-Nicolaaslied gezongen. Precies om 14.43 rolt de trein het station van Roosendaal binnen. De Spanje-strijders kregen te horen... dat zij voorlopig als staatloze burgers in Nederland worden toegelaten... Ze worden gefouilleerd en de door de Spaanse regering... verstrekte onderscheidingen worden in beslag genomen. De beloofde maaltijd wordt verstrekt. Stationsrestauratie Roosendaal, 6 december 1938. Geleverd aan 117 ex-Nederlanders bij terugkomst uit Spanje. 117 maaltijden, zuurkoolstampot met varkenslappen... op telefonisch verzoek van het departement van Justitie... te Schravenhagen, aan 1 gulden 20 maakt 140 gulden 40, 10% bediening aan 14 gulden, totaal 154 gulden 40 cent. Over die maaltijd worden vervolgens Kamervragen gesteld. Of het waar is het dat in de eerste klasse restauratie te Roosendaal... van regeringswegen een warme maaltijd is verstrekt? Prompt geeft Buitenlandse Zaken, de commissaris van politie te Roosendaal... opdracht om na te gaan of de rekening niet te hoog was... De commissaris, laat weten. De restaurateur, door mij over het bedrag van zijn declaratie gehoord, verklaart dat hij extra personeel heeft moeten nemen, tafels en stoelen heeft moeten huren en aan de vrijwilligers is een dubbele portie zuurkoolstampot verstrekt en aan ieder een varkenslap van nagenoeg een half pond. In het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken... ligt ook de kopie van een andere brief, handgeschreven. Rotterdam, 23 januari 1939. Wel edele heren, in een hoop dat u het mij niet kwalijk zult nemen... dat ik mij langs deze weg tot u richt en dat u mij ter willen wilt zijn... richt ik mij met het volgende verzoek tot u... Mijn zoon van 24 jaar is sinds begin 1937 volgens Zeggen naar Spanje gegaan. Geheel buiten ons weten om, daar hij al sinds een jaar niet bij ons inwoonde. Nu hij niet is wedergekeerd, moet men aannemen dat hij gesneuveld is. Nu is er nog een mogelijkheid, dat hij in Spanje gevangen zit. Nu is mijn verzoek deze, geachte heren is er op het ministerie van Buitenlandse Zaken ook bekend... dat mijn zoon daar soms ook gevangen kan zitten. Ik hoop dat u de moeite wilt overhebben... mij met een enkele regel terug te willen schrijven. En zend hierbij een postzegel voor antwoord in. En bij voorbaat mijn hartelijke dank. De terugkomst van de Nederlandse Spanjestrijders strijders was bepaald niet onomstreden... De Haagse residentiebode schrijft op 25 oktober 1938... Op het eerste gezicht zou men geneigd zijn... de terugkeer van deze mensen die in het buitenland... voor een ideaal hebben gestreden, toe te juichen. Ook al is dit ideaal niet het onze. Te meer geldt dit waar hun verblijf in het rode paradijs... in 9 van de 10 gevallen het effect heeft gehad van een ontsmettingskuur... Desondanks zal men goed doen om niet zonder meer een paar honderd communistische woelwaters, specialisten in burgeroorlog aangelegenheden, bedreven in het hanteren van de modernste verdedigingsmiddelen en sinds jaar en dag gewoon hun andersdenkende medemensen zonder vorm van proces naar de andere wereld te helpen, over Nederland los te laten de Nederlandse regering zal goed doen zich af te vragen... of zich hier geen geschikte gelegenheid voordoet... om zich op elegante wijze van een stel gevaarlijke individuen te ontdoen. Zover komt het niet. De Nederlandse regering heeft zich gebonden aan internationale afspraken... die voorzien in repatriëring van de Spanje-strijders. Het zal nog tot december duren voor alle papieren en toestemmingen... voor de terugreis door Frankrijk geregeld zijn... Maar dan, op 3 december 1938, is het zover. Uit het Frans-Spaanse grensplaatsje Cerber... vertrekt het eerste comfort van 117 Nederlanders naar huis. Ze zijn inmiddels ex-Nederlanders. Door in vreemde krijgsdienst te treden... hebben zij hun nationaliteit verloren. Ze worden op hun reis begeleid... door een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. De heer de Kuiper. In zijn verslag aan het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft hij...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 Alle insignies in de Spaanse kleuren, rode sterren, rode halsdoeken en dergelijke... waarmee de te Cerbergen waren aangekomen... hebben zij op mijn aanraden voor aankomst te Rosendaal afgedaan. Het is te betreuren dat te Rotterdam en Amsterdam demonstraties van de zijde van het publiek niet zijn voorkomen. Waardoor de vrijwilligers, zoals te verwachten was, zijn medegesleven. Overstelpunt was de hartelijkheid waarmee de arbeiders hun kameraden... overal op de tussenstations begroeten. Alle landelijke dagbladen melden de terugkomst van de Spanjestrijders. Het volk, dagblad van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de SDAP, meldt... Heel anders was de ontvangst door de autoriteiten. Verslaggevers op wapens onderzocht. Een verslaggever van het volk is naar Roosendaal gereisd... om aanwezig te zijn als de trein met Spanjestrijders binnenreed. Tot zijn grote verontwaardiging worden niet alleen de Spanje-strijders... bij aankomst gefouilleerd, maar hij zelf ook. De Spanje-strijders moeten de onderscheidingen... die ze van de Spaanse regering gekregen hebben, inleveren. Ze krijgen officieel te horen dat ze stateloos zijn... en zich in hun woonplaatsen bij de politie moeten melden. De verslaggever sneert... De bureaucratie heeft een goede Sinterklaas gehad. Wat er maar aan overbodige regelingen, verboden... afsperringen en afsnouwingen aan een menselijk brein kan ontspruiten heeft men verzonnen en met kinderlijke preciesheid uitgevoerd. De Telegraaf van 6 december 1938 heeft als kop... vrijwilligers uit Spanje weer thuis, waarbij het thuis tussen haakjes is gezet. De krant heeft een gesprek gehad met consul de Kuiper... die de mannen op hun reis begeleidde. Nog deelde de heer de Kuiper mede dat hem gedurende de 30 uurige treinreis voldoende gebleken was dat het gros der mannen... geen zins van zijn revolutionaire sympathieën genezen is. Ook al hebben zij beloofd in Nederland geen politieke propaganda te zullen maken. Een streng toezicht op deze mannen zou dan ook zeker noodzakelijk zijn. De Leeuwarden Courant heeft meer oog voor de humane kant van de zaak. Het derde perron van het centraal station stond vol mensen. Moeders die op haar zoons wachten. Vrouwen die op haar mannen wachten zusters die op haar broers wachten. Politie moest aan te pas komen om de massa op een afstand te houden. Zoveel belangstelling was er dat de spoorwegen gedurende enkele uren geen kaartjes meer verstrekten. Toen de trein binnenreed en de menigte de internationale aanhief en de vuisten balde, ontstond er een gedrang. De politieafzetting werd verbroken. De mensen stormden naar voren. Het was vanzelfsprekend dikwijls roerend het weerzien tussen moeder en zoon te zien. Vrouwen liepen met gebalde vuist naar voren. De vuist zakte als zoon of man of verloofde niet bij de teruggekeerden waren. Dan barsten zij in snikken uit en waren soms niet meer tot bedaren te brengen. In de loop van december 1938 en in het voorjaar van 1939... komen nog een paar kleine groepen vrijwilligers uit Spanje aan... Onder hen zijn verschillende gewonden en een aantal verpleegsters. Trudel de Vries over haar ervaringen als verpleegster in de Spaanse burgeroorlog. Daar waren ongeveer dertig jonge vrouwen uit Brussel en Antwerpen. Oost-Joodse jonge vrouwen. Die een cursus EHBO hadden gevolgd. En die voor een groot deel mannen hadden aan het front. Dat was al het geschoolde personeel voor 1200 bedden. Er was ook een operatiekamer, maar die had geen deur. Die had alleen een kralen gordijn. En s'nachts kwamen de honden daar poepen. Dus morgens, toen, we dan, toen het eenmaal in werking was, het hospitaal... toen moesten we beginnen met de OK te schoppen. Nou goed. En op een nacht kwam het eerste transport aan. Nou, Deze mensen die waren drie dagen en nachten onderweg geweest van het front... En die waren voor een deel heel ernstig gewond, ernstig ziek. Uh, vuil, vies, onder de luizen, bloede verbanden. En daar stonden we met z'n veertigen. Trudel de Vries was met toestemming van de Nederlandse regering... naar Spanje vertrokken. Daar leert ze de arts van Reemst kennen... die weliswaar nooit in vreemde krijgsdienst is geweest... maar die bij terugkeer toch zijn nationaliteit kwijt blijkt te zijn... Wij kregen speciale paspoorten, want in alle paspoorten stond de stempel niet geldig voor Spanje. Wij kregen een blanco uh, paspoort. Maar mijn man, die arts was, die is niet met toestemming van de Nederlandse regering gegaan. En is dus bij terugkomst staatloos geworden. En aangezien ik met hem getrouwd ben, werd ik ook staatloos. En dat was heel bitter hoor. Je had geen enkel recht meer... Vroeger mocht je alleen stemmen als je 23 was. En ik was net 24 toen ik terug uit Spanje. En in het voorjaar waren de verkiezingen en daar mocht ik niet mijn stem uitbrengen. De Spanje-strijders zijn niet alleen hun nationaliteit kwijt... maar in een aantal gevallen dreigt er ook nog een proces tegen ze te beginnen. De nieuwe rotterdamse Courant van 1 juni 1939 meldt... Voor den politierechter hebben gisteren acht jonge mannen... die bij de strijdmacht van de vroegere Spaanse regering dienst hadden genomen... en die onlangs hier te landen zijn teruggekeerd, terechtgestaan. De verdachten hebben zich bij het einde van de burgeroorlog... vrijwillig op de Nederlandse consulaten gemeld. Ze hadden de mogelijkheid naar Frankrijk of Mexico of een ander land uit te wijken... toch in goed vertrouwen hebben ze zich naar Nederland begeven. Enigen van hen hebben hier weer werk gevonden... Een van hen beriep zich op een belofte van de Nederlandse regering dat geen maatregelen tegen oudstrijders zouden worden genomen. Ook meenden zij indirect Nederland tegen een dreigend gevaar te hebben willen beschermen. Over de vraag of er nu wel of niet strafvervolging moet plaatsvinden tegen de Spanje strijders wordt tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat van Justitie tussen december 38 en de zomer van 39 een uitgebreide correspondentie gevoerd. Den 5 juni 1939. Van Buitenlandse Zaken aan zijn excellentie den heer en minister van Justitie. Ik mogen de aandacht van uw excellentie vestigen op de belofte... van de Nederlandse regering en de toenmalige Spaanse Rode Regering... dat na de repatriëring van de vrijwilligers uit Spanje... geen vergeldingsmaatregelen tegen hen zouden worden getroffen. In verband daarmee heeft mij de vervolging van deze acht personen verwonderd. Ik zoude het op prijs stellen indien uw excellentie... mij nader over deze aangelegenheid zou kunnen berichten... en met name mij zou kunnen mededelen op welke wijze het thans voorkomen kan worden... dat bedoelde personen in strijd met de door de Nederlandse regering afgelegde belofte... toch nog voor hun dienstneming in Spanje, hier te landen, gestraft zouden worden. Helaas, het antwoord van justitie ontbreekt. In het dossier bevinden zich nog wel enkele andere stukken... waarin gesproken wordt over de vraag of de Spanje strijders door justitie aangepakt moeten worden. De officier van justitie van het arrondissement Amsterdam... is een duidelijke voorstander van drastische maatregelen. Ik vraag me af of het niet hoogst noodzakelijk is... de voor de publieke rust uiterst gevaarlijke personen... van Jan Hendrik van Gilzen, dienstsecretaris K. Janssen... Hollander Piet, de kapitein Jeff Last... en de luitenants Koopman en Scheurwater... als staatloze vreemdelingen uit ons land te doen zetten... Naar welk land deze mannen uitgezet hadden moeten worden... blijft een onbeantwoorde vraag. Kapitein Jeff Last over zijn Spaanse avontuur. Op de stoep voor die muur was een meisje aan het tootje springen. Een jongen aan de andere kant van de straat had een stuk hout in zijn handen... en beelde zich in dat het een machinegeweer was. Pow, pow, pow, pow, pow, deed hij. Het meisje daar in het zonnelicht met haar springtoe lachte hem uit en riep... Je kunt me toch niet raken. Je kunt me toch niet raken. Ik herinner me een moeder... die op het dorpsplein van Madrigueras afscheid nam... van haar zoon die naar het front was geroepen. Nog lang nadat die auto reeds in een stofwolk was verdwenen... stond ze daar nog als versteend. Ineens kwam ze naar me toe. Dat is niet erg, kapitein, dat nu ook mijn vierde zoon naar het front gaat. Want het is beter te sneuvelen voor de republiek... dan in zulke ellende te leven als wij geleefd hebben. Maar... Zegt u me toch, kapitein? Het zal toch niet voor niets geweest zijn. Het zal toch niet voor niets geweest zijn. Langs een douloureuze caravan, fuyant devant les troupes nationalistes, les populations espagnoles, franchistes des Pyrénées et Vienne se réfugier en France. Begin 1939 zijn beelden van de dramatische vlucht van tienduizenden Spanjaarden naar Frankrijk in alle bioscoopjournaals te zien. In april is de Spaanse burgeroorlog beslecht. De Republiek is verslagen. De Caudillo, ook wel Generalissimo Franco genoemd... neemt afscheid van het Duitse de Condorlegio. De, de Viergeen van het Camino, de Viergeen, Generalissimo... vervindt aan de volantwoorden van de aviatie. De Generalissimo en de la van de la niet alle Nederlandse Spanje-strijders zijn dan terug in ons land. 31 mei 1939. Excellentie. Mijn zoon is 22 december 1937 naar Spanje vertrokken om te strijden voor de democratie. Hij is op het ogenblik krijgsgevangene in het concentratiekamp San Pedro de Cardena te Burgos daar ik gehoord had dat krijgsgevangenen konden terugkeren... als hun reis werd betaald, wende ik mij tot een Spaanse gezant. Deze riet mij aan te schrijven aan de Nederlandse vertegenwoordiger in Spanje... die mij antwoordde daar nooit van gehoord te hebben. Doet onze regering niets voor zijn mensen? Zelfs de Russen zijn nu terug. De Engelsen gingen reeds in 1938. Als mijn jongen dood is... Hoor ik dat dan in elk geval? Of heeft men daar in Spanje geen tijd voor? De oorlog is nu toch gewonnen door de totalitaire staten? Waarom moet het briefverkeer zo langzaam gaan? Ik zou uw excellentie zeer dankbaar zijn als hij me hierop enig antwoord zou willen geven. Een attack des avions. Nationalistes. Monsieur Prieto, minister van de la Guerre, parmi les combattants. De Nederlandse regering was snel met het erkennen van het Franco-regime. Al halverwege 1938 was er sprake van een de facto erkenning. En een maand voor het officiële einde van de burgeroorlog... erkende Nederland het Franco-regime ook wettelijk. Jonkheer van Panhuis behartigde Nederlandse belangen... Al in januari 1939 had hij laten weten... Naar aanleiding van uw excellenties missieve... heb ik de eer haar te berichten dat ik reeds geruime tijd doende ben... inlichtingen te verzamelen aangaande de door generaal Franco strijdkrachten... gevangen genomen vrijwilligers van Nederlandse herkomst. Eind december ontving ik officieel bericht... dat het aantal Nederlanders, zich bevindende in het concentratiekamp... San Pedro de Cardenia... 24 bedraagt. Over twee deze gevangenen... is door mij met de betreffende familie... gecorrespondeerd. De namen zijn... Herman Geerboom. wiens moeder woont... te Amsterdam, Govert-Flinkstraat, 174. Wij moesten steeds terugtrekken. Het was natuurlijk al duidelijk... dat de Republiek... uiteindelijk toch... die kon volhouden... tegen de overmacht... van de... De legers van Franco en, en, de, en de Duitsers die meededen in de, de luchtwacht die ze hadden... die konden gewoon niet meer tegenop. Dus het was voor ons steeds terugtrekken, terugtrekken. Uh, en het raakte allemaal ook een beetje in desorganisatie. Zodat uh, op, de, op een gegeven moment was je ook je eigen aangewezen... was je eigenlijk eventjes los... Van, van je eigen troepen... Uh, liep op zo'n landweggetje... en uh, op een gegeven moment... toen zijn we in een hinderlaag stonden de soldaten van Franco... op een heuveltje boven ons... met uh, een gewerenaanslag... Mano Sariva. Ik moest je overgeven... want je kon niets doen. Ja, en toen ben ik... Uh, vijf jaar... in kruisvervangerschap geweest... Herman Scheerboom, 96 jaar oud... en een van de allerlaatste overlevenden van de spanje -strijders. Als krijgsgevangene van het Franco-regime... verblijft hij in verschillende kampen. We werden naar de richting Burgos gestuurd. In een oud kloostergebouw. Dat, dat moest een dienst doen als concentratiekamp. Of gevangenis, hoe je het noemt. Weinig eten... Ja, een beetje geestelijke terreur werd er uitgeoefend. Ons verblijf, dat was een zaal, op een bovenverdieping van het klooster. Eén keer per dag moest je naar de binnen, binnenplein. Daar werd een, het eten uitgeduld. Dan dus kreeg je een schip uh, karbalsen, uh, dat soort dingen. Maar dan moest je dus een trap af om op de binnenplein te komen. En onderaan de trap stonden een aantal soldaten... die de opdracht hadden om op ons in te slaan. Willekeurig. Zo met hun geweren dan. Met de kalte van het geweer. Zo maar zo lukraak. Iedereen die langs kwam wat mee te geven. En dat gebeurde dus bijna dagelijks. En daar krijg je dus ja... een heel... hoe moet ik het zeggen... gevoel van... Uh, ja, nervositeit onder mekaar, als, als het eh, zover was. We hebben in San Pedro de Cardenia, zoals het heette... Eh, zo ongeveer een klein anderhalf jaar anderhalf jaar. Toen zijn we daar vandaan naar Belchite gebracht... Eh, noemden ze ons... bataljon de Trabagadores. En wij moesten werken... in een steengroef. Ja, dat is ook... niet uh, toch al... gauw anderhalf jaar geweest. Totdat uiteindelijk... werden we... naar een ander kamp gebracht... in Miranda de Ebro. Dat was een... zeg maar, interneringskamp. Waar... Buitenlanders die probeerden via Spanje naar Engeland te komen, maar die in Spanje opgepakt werden en die werden naar het interneringskamp gebracht in Miranda de Ebro. Uit het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de Nederlandse gezant in Madrid zich weinig gelegen laat liggen aan het lot van de krijgsgevangen Spanje-strijders. Spanje is tijdens de Tweede Wereldoorlog officieel neutraal. De gezant in Madrid blijft in contact met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nu te Londen. Madrid, 23 februari 1942. Aan Zijn er Excellentie den Heer en Minister van Buitenlandse Zaken ad interim te Londen. Betreft krijgsgevangenen in Spanje. Met verwijzing naar uw excellentie schrijver dato 10 februari jongstleden... betreffende de krijgsgevangen Nederlandse leden der Internationale Brigade... thans de Miranda de Ebro geïnterneerd... mogen ik berichten dat er natuurlijk tussen de ideeën van deze lieden... onderscheid dient te worden gemaakt. Wel, misschien zijn er enkele bij die de communistische beginselen niet zijn toegedaan en die wegens werkeloosheid en ronselarij in het zogenaamde Rode Spaanse leger hebben dienst genomen, toch anderen zijn, volgens eigen verklaring, in dienst getreden ten einde hun principiële gevoelens te verdedigen. De Spaanse regering zal echter stellig niet geneigd zijn een verschil te erkennen om enkele wel en andere niet termijner beschikking te stellen ter evacuatie via Portugal naar Nederlandse overzeese gebieden. Te meer in aanmerking nemende dat degenen die de communistische principes zijn toegedaan, allerminst naar bezet Nederland wensen terug te keren. In verband met het hierboven vermelden. Wil het mij wenselijk voorkomen dit twintigtal Nederlandse onderdanen voorlopig in Miranda de Ebro te laten. De gezant schuller tot peursen. The programs van the German radio were interrupted this afternoon de broadcast the special communication. It was followed by sustained funeral drum rolls and by slow music, then by the national anthem and a three-minute silence. A little later it was announced that Goebbels had ordered all places of entertainment to be closed for three days. De gezante Madrid lijkt nog niet door te hebben dat de tij aan het keren is. Herman Scheerboom wordt in 1943 vrijgelaten... en in Engeland vrijwel meteen opgenomen in de Irenebrigade. Zelfs een Britse parlementariër wendt zich tot de Nederlandse regering in Londen... met de vraag of het niet een beetje eigenaardig is... dat de Spanje-strijders hun nationaliteit zijn kwijtgeraakt... Ze hebben in de internationale brigade tegen het fascisme gevochten. En in de huidige omstandigheden is dat toch van eminent historisch belang. My interest in the matter is in helping these men who fought in the international brigade against fascism, which has now assumed such a tremendous historical importance in view of the present war in which we are all engaged. Vanmorgen vroeg is de Nederlandse grens voor het eerst overschreden. Radio Oranje, de stem van strijden... 13 oktober 1945. Inlichtingendienst Amsterdam. Betreft Vereniging van Oud-Spanje-strijders. De vergadering, die door plusminus 1800 personen was bezocht... werd te 9.30 uur door de voorzitter met een korte welkomstoespraak geopend... waarna door allen het zeven provincielied werd gezongen. In een gloedvolle rede betoogde H.M. van Randwijk redacteur van Vrij Nederland, dat de oud-Spanje-strijders... de eerste strijders in Nederland waren geweest... die met wapens in de hand den strijd hadden aangebonden... tegen het nog steeds niet geheel verslagen fascisme. De bijeenkomst werd te 12.20 uur gesloten. De bezoekers stelden zich buiten het gebouw op... om in optocht naar het Wetering Plantsoen te trekken. Alwaar op de plaats waar 36 Nederlanders... voor den strijd om de vrijheid werden vermoord. Een krans werd neergelegd. Bijzonderheden deden zich niet voor. De oorlog is voorbij, maar van de oud-Spanje-strijders... heeft bij benadering de helft de oorlog niet overleefd. Ze zijn omgekomen in het verzet, gefusilleerd... of in een Duits concentratiekamp omgekomen. Voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst blijven de overlevenden... gevaarlijke elementen die in de gaten moeten worden gehouden. Simon Fuchs, die als jongetje aan de Amsterdamse achtergracht woonde... koestert een vrolijke herinnering. Meneer Bonenkamp was een oud-Spanje-strijder... en had niet ten gevolge zijn nationaliteit verloren. Daar gaf hij weinig om en voor zijn werk in de haven als losarbeider had hij geen paspoort nodig. Het ministerie dacht hier anders over en stuurde jaarlijks een brief... waarin het bezoek van twee ambtenaren werd aangekondigd. Ze moesten onderzoeken of deze dwalende ziel nog steeds in Marx geloofde... of in de kudde was teruggekeerd. Dan zou hij zijn nationaliteit herkrijgen. Op de dag des oordeels nam de heer Bonenkamp vrij... en aan het begin van de middag verschenen er twee ambtenaren... gekleed in regenjassen met hoed en aktetas. Er werd gebeld. De heer Bonenkamp deed open en liet de inquisitoren binnen. Omdat de deur op een kier bleef staan... kon de hele gracht het gesprek letterlijk volgen. Bent u nog steeds overtuigd communist, klonk het? Tot in mijn dood was het vastberaden antwoord. Dan zwaaide de deur verder open en twee aktentassen, gevolgd door de ambtenaren, werden de straat opgegooid onder luide bijval van de omwonenden. Daarna was het feest op onze gacht. Het zal tot in de jaren zeventig duren voor de laatste Spanje-strijder zijn nationaliteit teruggeeft. Een zeer wrang iets was dat een groep... Interbrigadisten het staatsburgerschap samen terugkreeg... met een aantal SS'ers die aan het Oostfront hebben gestreden. Ja, nou, dat is echt heel afschuwelijk. Trudo van Reems de Vries en Herman Scheerboom mochten in 1996 60 jaar na het begin van de Spaanse burgeroorlog... met een klein groepje Nederlanders nog meemaken... hoe het democratische Spanje eer bewijst aan de oud-Spanje-strijders. Symbolisch krijgen ze er de Spaanse nationaliteit bij. Halverwege de jaren negentig krijgt het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam... de beschikking over stukken uit het archief van de communistische internationale dat in Moskou ligt opgeslagen. Er blijkt ook een dossier bij te zijn met gegevens over de Spanje-strijders. Parooljournalist Paul Arnoldsen zegt dat hij maar wat blij is dat de Spanje-strijders dat nooit meer onder ogen hebben gekregen. Dat archief bevat 350 korte beschrijvingen van de Nederlandse deelnemers aan het. De de Spaanse burgeroorlog. En dat is heel pijnlijk om te zien. Er is een zekere Gustaf die de levensbeschrijving heeft geschreven... begin 1940 in Moskou. En daarbij wordt, laat ik zeggen, al deze internationale brigadisten... de maat genomen. En dat is van een geestige geborneerdheid. Dat hou je niet voor mogelijk. Kijk, je moet je realiseren dat die mensen vrijwillig gingen. Hè? Uit idealisme. Maar ze worden beschreven zoals een gevangenisdirecteur... zijn gevangenen beschrijft ongunstig element, zeer slecht element. Mensen die kanttekeningen hebben... worden gedemoraliseerd genoemd. En ja, de een was een hoogst ongunstig element... en afkerig van alle arbeid. De ander had zichzelf in de voet geschoten om er vanaf te zijn... en is daarvoor in de gevangenis geraakt. Al die mensen, zij hadden die herinnering van, van toch die opofferingsgezindheid... Terwijl hun superieuren kennelijk vonden dat het misje types waren. En het pijnlijkste van vond ik toch uh, wat er stond over Lambert Beckmans. Stond er, kan ook Lambert Beckmans zijn geweest, worstelt nogal met die namen. Die uh, tot drie keer toe gedeserteerd is. Uiteindelijk zijn eigen geweer vernietigd heeft. En die man is te dood veroordeeld. Ik vind dat uh, ja, een drama. Je gaat uh, voor je idealen naar Spanje toe. Daar ben je kennelijk helemaal van de kaart geraakt. En dan word je door de mensen waar je idealen voor in dienst stelde... doodgeschoten. U hoorde een aflevering van Het Spoor Terug... getiteld De Terugkeer van de Spanje-strijders... Samenstelling Yvonne Scholten en techniek Jurek Willig... die heb ik al eerder langs laten komen vannacht. Volgens mij was dat niet terecht. Maar nu is het echt Jurek Willig geweest die de techniek heeft gedaan. Woord wil zich vannacht richten op ontwrichtende situaties. Je kunt denken dat een crisis je uit het veld kan slaan... maar wat we de afgelopen uren hebben beleefd... dat zorgt eerder voor een algehele omwenteling... in de levens van de mensen die erbij betrokken zijn... Ik weet eigenlijk niet of er al documentaires gemaakt zijn over de naar Syrië vertrokken jihadstrijders. Want dan zou dat eigenlijk ook nog wel in deze nacht gepast hebben. Hoe het ook zij, het laatste uur gaan we het maar eens wat luchtiger aanpakken. We gaan een beetje luchtig ontwrichten. En dat doen we met mensen die daar zelf een handje van hebben of hadden. We hoorden bijvoorbeeld eerder vannacht Jan Maat langskomen. Hans Jan Maat, de politicus van de Centrumpartij. Um, die ging in 1983 onverschrokken is een eentje tegenover drie VPRO-interviewers zitten. In het nu komende uur nog wat andere types van divers pluimage. Wilt u reageren? Dat kan via woord.vpro.nl. woord.vpro.nl Informatie over onze uitzendingen vindt u via onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En uh, je kunt je abonneren op de podcast. En dat gaat via vpro.nl slash woord podcast. Blijf erbij. We zijn zometeen terug. Eerst het journaal. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.